4 uur. Dit is Radio 1, het Tesla Blok. Wij zijn financieel nog lang niet klaar met Cyprus. En Europa is ziek en kan de wereldeconomie niet meer bijbenen. Zegt Europa zelf. Dat straks in Villa Vepiro. Eerst het NOS Journaal met Dorald Megens.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 Uit de transcripties van het verhoor blijkt dat hij vooral communiceerde... door ja te knikken, zegt deze verslaggever van CNN. Over het motief van de verdachte werd weinig duidelijk. Het weer nog, wolkenvelden trekken over het zuiden en oosten... met lokaal nog wat regen, op andere plaatsen geregeld zo'n 12 tot 15 graden is het. Morgen en donderdag in het midden- en zonnige periode in het noordwesten en noorden meer bewolking. Maximum temperatuur loopt op tot 22 graden op donderdag. En de verkeersinformatie krijgt u van Wijnand Zwaan. Een, uh, normaal begin van de avondspits met een aantal dagelijkse files rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Een enkeling valt op door de lengte. Op de A15 vanuit Europoort voor Knoopend Vaanplein 5 kilometer. En de A28 richting Amersfoort bij Leusden 4 kilometer.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Vila VPRO. Tot half vijf nog bij u hier op Radio 1... met zo meteen ons economiepanel Klinkende Munt. De twee deelnemers van vandaag daaraan zitten hier al. Jansen en Kilian Wawu, en die gaan meeluisteren. Eerst naar ons eigen eurobureau Fred Stroobans. Even uit Brussel en Straatsburg een ommetje gemaakt... en in Hilversum aangekomen. En Fred, laten wij eens beginnen met een uh, leuk nieuw spelletje. De merkwaardigste uitspraak van de week ja. in Europa. Nou ja, het was een IMF-bijeenkomst in het weekend. En uh, daar waren dan heel boel ministers van Financiën, waaronder uh, die van Duitsland, hè, de heer Schäuble. En die zei daar dat in de nabije toekomst de groei in Europa hoogstens uh, met zo'n procent of anderhalf procent uh, zou toenemen. En wie denkt dat Europa de groei zal aanwakkeren, leidt aan een gebrek aan realisme. En dan nou, werd ook de, aan de heer Dijsselbloem uh, gevraagd wat hij er dan uh, van vond. Hij is per slot van rekening toch de voorzitter van de Eurogroep. Dat is uh, het groepje uh, ministers van Financiën van de Eurozone. En hij gaf eigenlijk schoibelen gelijk. Dit is geen tijdelijke dip, hè? dus deze recessie, een groei van 3%, krijgen we voorlopig niet terug. Wanneer hebben we die voor het laatst weer gehad? Hè? Een, een groei van 3 Nou, het, het was een merkwaardige uitspraak. Ik was in een uh, Belgische krant, een kop, uh, patiënt Europa schrijft zichzelf Zo af. Zo komt dat toch ook over, Fred? Ja, natuurlijk. Omdat, Als iemand je, zegt daar, voorlopig, doen wij even niet mee. Daar zit ook vertegenwoordiging, er zit ook ministers uit Afrika. Uh, en dan roept een, een nou toch... Uh, minister van Financiën van het grootste land van Europa... van de eurozone. Eigenlijk we we op apengapen. Jammer, maar zoek het wereld zelf maar uit. Nou... De uh, Amerikaanse minister van Financiën, Jack Lew... Hè, die nieuwe, um, die vond het uh, nou, heel allemaal... die was heel zichtbaar geïrriteerd. Hè. Die zei, nou ja, god... Uh, nou, het zal wel als Europa niks doet om de economie te stimuleren. Hij hoopte nog steeds op dat rijke landen... Hè, zoals Duitsland, maar ook Nederland... Um, dat die toch uh, nou ja, iets meer zouden stimuleren... wat meer zouden consumeren. Dat die ook misschien iets minder moeten bezuinigen... waardoor het zuiden van Europa dan een beetje aantrekt. Ik zei al, je mag, je mag zo verder met je helaas... maar Roel Jansen, die ik al, al aankomt kondigde lid van het economie. Ja. staat nu al ja. zit zo te wippen op zijn stoel... wil, wil nu vast eventjes ja. Nou ja, Het is een eeuwig terug, terugkerende ruzie tussen de Amerikanen en de Duitsers... over de vraag wie de locomotief van de wereldeconomie is. En de Amerikanen proberen altijd die Duitsers in die rol te, te duwen en te persen. En de Duitsers die zeggen eigenlijk al 20, 30 jaar lang... Uh, nein danke, Dat mag en weer niet. En dat doen ze gewoon niet. Oké, okay. dus dat speelt dan ook nog eens ja. een keertje mee. Het is nog, nog buiten de, deze crisis, dit is gewoon de eeuwige strijd. Ja. ja. Ja, nee, en die strijd heb je ook zelf in Europa een beetje. Hè, dat de, de voor- en tegenstanders, hè, je hebt, uh, vooral links heb je dan uh, een heleboel politici... steeds meer in Europa die roepen... ja, we moeten toch meer en meer gaan uh, stimuleren en dan de tegenstanders. En dat is nog eindelijk het officiële standpunt een beetje... ook van de Europese Commissie luidt... nou ja, je kunt toch uh, de toekomstige groei niet bouwen op nieuwe schulden... want het is allemaal al zo erg. Maar ja, goed, daar waren er gisteren weer die Eurostad-cijfers. Uh, dat is dus het, uh, zeg maar het Europees Bureau van de statistiek. En dan zie je toch dat in de crisislanden die hulp krijgen... toch in drie van de vier, hè, de Spanje, eh, Portugal, Griekenland... dan zie je toch de begrotingstekorten blijven oplopen. Je ziet ook de schulden stijgen. Wat ook merkwaardig is, is dat in 21 van de 27 lidstaten... van de gehele EU de schulden blijven stijgen. Ook in Nederland. En Nederland is zelfs op dat vlak dan niet in de groei van de economie... Nee, we staan maar heus nog wat bovenaan in de lijst, hoor. Een snelle groeier. En, um, nou ja, goed, maar dit alles maakt toch dat dan ook de leiders... echt de Europese leiders, ik denk bijvoorbeeld aan uh, commissievoorzitter Barroso... zelf een beetje beginnen te twijfelen. Hij was gisteren te gast uh, op een conferentie in Brussel georganiseerd... door think tanks, en die zijn er genoeg uh, in Brussel. En daar zei hij dat hij nog wel altijd gelooft... dat de bezuinigingen die ze nu doorvoeren, dat die fundamenteel juist zijn... maar dat deze politiek haar grenzen bereikt heeft omdat je een minimum aan politieke en sociale steun nodig hebt. En die acceptatie bij de burger is er niet meer. Dus met andere woorden, dat is ook een heel oud adagium, vooral in de politiek... je kunt wel gelijk hebben, maar je moet vooral gelijk krijgen. En als je het niet krijgt, dan laat je het adagium ja, en, van... we moeten absoluut bezuinigen, dus, laat je gewoon los. Precies, en nou. da daar zien ze de buitens dus hangen. Oké, okay. goed, Fred. Dank je hartelijk als je wil blijven zitten, want... Uh... We gaan natuurlijk nu verder met ons economiepanel. Klinkende munt met vandaag. Ik heb ze al genoemd. Roel Jansen is financieel publicist, u hoorde hem al even. En Kilian Wawu, organisatiepsycholoog, lange tijd werkzaam geweest bij ABN AMRO. Maar nu niet meer, maar dat maakt niet uit. Heeft een idee van wat er zich zoal in banken afspeelt. Laten we eerst even doorgaan op uh, het verhaal van Fred. We hoorden jou al even, Roel, dat uh, het jou niet verbaast... dat uh, Amerika meteen in de hoogste boom zit als uh, Schäuble, uitgerekend hij zegt, uh, Europa is even ziek en we kunnen even niet meedoen, jongens. Reken maar niet op ons... Ja. En ook niet bereid is om daar in de ogen van Amerika echt iets aan te nee. doen. Nou ja, er zijn, er zijn er, misschien een paar kanttekeningen bij wat Fred zei over die cijfers van de Eurostat, hè, Dat Europese bureau ja. wat de statistieken bijhoudt over de begrotingstekorten. Um, ja, landen waar de economie krimpt, daar wordt percentueel natuurlijk de schuld automatisch groter. Uh, een krimpende economie en een gelijkblijvende schuld... betekent dat de schuld relatief groter wordt. Dus dat speelt in een aantal landen. Dus dat is een probleem natuurlijk. Mm -hmm. Wat mij heel erg zorgen waarde bij die cijfers... en wat ik opmerkelijk vond dat het eigenlijk gisteren... in alle gedoe over het uh, koningslied... Uh, een beetje toch naar de marge werd geschoven... is dat Nederland er heel erg slecht voor staat. Uh, wij zijn zo'n beetje... we behoren echt <lacht> tot de achterhoede... inmiddels van landen wat betreft begrotingstekort. Uh, ja, die, die crisislanden... Die, die moeten we nog boven of onder ons laten... hoe je het, hoe je het maar noemt. Maar... Uh, uh, verder doet Nederland het is dus gewoon hartstikke slecht, en ik vind het daarom ook eigenlijk onbegrijpelijk raar. dat dat er dat mensen niet met nog veel gebogener nee, hoofd om en met, en met e evenveel gemak nu eigenlijk al wordt gezegd: ach, laten we in 2014 maar uh, die bezuinigingen zitten, want uh, het is allemaal zo zielig. Julian, waar zie je dat ook je knikt, of althans, je zou ja, ik had, ook dezelfde de observatie dat als ik zie met hoeveel passie er gepraat wordt over het Koningslied uh, en met hoe weinig uh, interesse wordt gepraat over bijvoorbeeld de uh, nationalisatie van SNS, wat ons allemaal toch weer miljarden heeft gekost mm. uh, en miljarden die naar Zuid-Europa gaan, daar zijn er nog is nog enige passie voor, maar het staat niet in verhouding met wat ik zie bij, bij zo'n zo ja, zinloze discussie als over zo'n niet en denk van. Maar ja, kan je het je niet als een nou voorstellen? Maar, als we nou een beetje, eh, nou eigenlijk niet. Als Dit ik... kunnen de mensen in ook van nog begrijpen. Ze kunnen dan wel niet spellen en schrijven, maar begrijpen dat. Ik ben het nog niet met u eens. Want bij de vorige koning, toen, toen was ik niet zo oud, maar toen toen was er een enorme maatschappelijk protest rond uh, woning. Hè. Er was de, de, de krakers, woning, Precies, dat was toen dat was met enorm veel passie. Uh, misschien op een verkeerde manier, maar er, er was in de straat uh, was discussie over hoe het verder moest met Nederland. En als het nou over echt belangrijke dingen gaat, van hoe gaat het met onze staatsschuld of, of dat soort dingen dan merk ik toch, met banken, daar begon u net al over... Mm -hmm. dan zie ik dat toch eigenlijk veel te weinig. Maar Er dus, ja, van... ja, is misschien wel een reden waarom die Schäuble zo somber is... over de perspectieven van de groei en het, eh, zeg maar het groeivermogen van Europa. En dat is iets wat de Duitsers al een paar keer hebben geroepen. Eh, namelijk dat Europa 7% van de wereldbevolking heeft. Eh, en Europa met elkaar produceert ongeveer een kwart van de wereldproductie. Maar wij geven in Europa de helft uit van de werelduitgaven aan sociale zekerheid. Mm -hmm. Dus 7% van de bevolking, een kwart van de wereldproductie en de helft van de uitgaven voor sociale zekerheid. Nou, dat is een model wat uh, het leuk en aardig gedaan heeft... maar wat niet langer houdbaar is. En daar zit Europa natuurlijk enorm in zijn maag. Dat betekent onder andere dat die groei... die de Amerikanen en anderen zo graag van ons willen zien... er gewoon voorlopig niet zal komen. Mm -hmm. Zou het ook zijn... Pleiten de Amerikanen dan eigenlijk ook bij Duitsland... wat echt vloeken in de kerk is? Laat de ECB de persen ja, maar aanzetten. Dat is wat ze zelf doen. en zo. De Amerikanen mm. zitten er niet mee, want ja, die hebben de dollar. En die kennen en met de, de Duitsers dan zo dat slecht... Doen. dat ze hen en, dat toch voorstellen. Ja, de Duitsers, dat weet je echt uit de, al 30, 40 jaar ze dat en dat gaan de Duitsers gewoon niet doen. En dat zullen ze in Europa dus ook niet gaan doen. Ja, jullie termijn. verbazen je allebei over het feit dat mensen zich eigenlijk zo weinig zorgen maken... Ja. over wat jullie al bij schetsen als een heel somber scenario als het gaat om onze staatsschuld. Nu was er vandaag net, is er een bericht. Wat gaat over wat Nederlanders eigenlijk weten van de staatsschuld? Ja. Het grootste deel weet niet eens wat het is. Nee. Het grootste deel denkt dat is dat geld wat wij kwijt zijn geraakt... of waardoor we onsz onszelf in de schulden hebben gestoken wat we aan Griekenland hebben gegeven. Ja. Het is een enquête van de Nederlandse bank. Ze beseffen niet dat het gaat om... Uh, fijntjes. Ze uh, beseffen niet dat het gaat om het stelselmatig... meer uitgeven door de staat... dan dat ja. er binnenkomt het grootste deel, echt een idee van Als je wat aan je depressie wil werken, dan moet je eens kijken op staats, staatsschuldmeter.nl. Dan zie je met, met wat voor frequentie dat ding oploopt. Het, het is namelijk nou, schokkend als je naar kijkt. loopt nou Met 810 euro per seconde loopt hij op. Dus tijdens dit programma is er dadelijk weer 3 miljoen euro aan staatsschuld bijgekomen. Onder andere ook. Ik, aan, dit agent. gaat mij ook te ver. Dus 3 miljoen Stop. euro. Nee, maar kijk maar op staatsschuldmeter.nl. Dan zie je hem dus oplopen. Sneller dan uh, ja, met zo'n zo metertje. Je ziet hem dan oplopen. Dat, dat is toch behoorlijk. Uh, uh, ja, in ieder geval wel een discussie het Maar goed, mm -hmm. het Koningslied is interessanter blijkbaar. Nou, ik probeer steeds, <güls> jullie noemen het steeds... ik probeer er steeds hierop op te reageren, hou het nou, vol. Ja, de, een van de grote uitgavenposten... mede aanjagers van de staatsschuld is bijvoorbeeld de zorg. Ja, daar heb uh, ik nou net uitgebreid ja, overgesproken. Precies, nou ja, ja. En, een van, en, en een van de grote zorgposten is de AWBZ. Uit de AWBZ, dus uit collectieve middelen belastingmiddelen, wordt nu huishoudelijke hulp betaald. Ja, dat is natuurlijk ontzettend leuk dat je op kosten van de belastingbetaler uh, de, de, de, de, de stofzuiger aan mag zetten. En zo. Maar ja. dat zijn dus ja. echt excessen die uit dat systeem moeten gehouden worden. Ik wil even worden. naar de psycholoog hier. Ja. Uh, uh, Kilian, uh, ja. wat ik net zei, die enquête van de Nederlandse Bank. Waaruit blijkt dus dat mensen geen idee hebben waar, hoe die staatsschuld is opgebouwd, wat het betekent. Ja. Zij leggen een correlatie. Zij zeggen wel kennis van de oorzaken van, van die staatsschuld... waar die eigenlijk vandaan komt... als mensen wel begrijpen hoe die is opgebouwd... Ja. is er ook al een groter draagvlak voor die bezuinigingen. Ja. Begrijp je dat? Ja, begrijp ik zeker. Het, het, het punt met, um, met staatsschulden en al die andere cijfers... is dat het een, een abstractie is. Wat, wat zegt nou dat 810... Euro per seconde uh, opgaat in rook of, of in ieder geval wordt onze staatsgroep groter. Wat, wat zegt dat nou? Ik bedoel, dat is iets heel abstracts. Um, en, en, het punt is dat je het op een of andere manier ook als politicus concreet moet maken. Je zult moeten laten zien van wat dit nou eigenlijk voor mensen betekent. Uh, en bijvoorbeeld die AWBZ die net genoemd wordt. Um, ja, als je gewoon inzichtelijk maakt, het voorbeeld wat Roel uh, geeft is een hele goede. Uh, wil je als samenleving meebetalen aan mensen die op zich genoeg <lacht> geld op hun bankrekening hebben en toch zorg krijgen van de overheid? Ik bedoel, daar, moet, daar moeten we het in ieder geval over hebben. Mm -hmm. ja. Ja, en dat, als dat niet concreet gemaakt wordt, dan blijft het een abstractie. Nou, daar wordt nu over gesproken en dat loopt ja. vast. Ja. Dat is dan een beetje de constatering voorlopig. Ja, en dan hebben we behalve die staatsschuld nog een hypotheekschuld... die nog een stuk groter is. Hè? Mm -hmm. Particuliere schuld. En jij bent het dus wel eens ook met wat er in Europa tot nu toe altijd gezegd is. Je kan niet een, een, de groei van een economie bouwen op nieuwe schuld. Ja, ik ben bang dat het een soort John Ewbankje aan het worden is... maar ik ben ja. eigenlijk wel de handhaving van die 3%-norm. Ja. Mm -hmm. Jij ook, Kilian? Nou, nee, nee, in ieder geval, in zoverre, die, die 3 -norm, die is ooit bedacht. De, uh, nog even voor de duidelijkheid, <coughs> er vliegen allemaal percentages. Ja. Dat is... Uh, uh, um... Het begrotingstekort wat je mag hebben volgend jaar van Brussel. Ja. Daarboven mogen wij niet gaan. Ja, en ja. die regels is bedacht in, wat is het, in 1992 in, bij het verdrag van, van Maastricht. En dat is toen gedaan in de veronderstelling dat economieën groeien... en uh, dat er een bepaalde inflatie is. Kortom, het is een, je moet het zo zien, het is een, een planning, een soort van tom. -tom hè? Je, je maakt een planning op basis van veronderstellingen. Alleen die veronderstellingen die we toen hadden... Die kloppen niet meer. Dus de, de, de economie staat er heel anders voor dan twintig mm -hmm. dan, dan, dan jaar geleden. En dat betekent dus ook dat je in ieder geval moet nadenken... over de vraag hoe, hoe je uh, je economie dan inricht. Maar daar wordt ook wel over nagedacht, geloof ik, dat er nu in Europa... dat Fred duidde er net in Eurobureau al even op... dat er daar toch langzaam maar zeker stemmen op gaan... die zeggen natuurlijk moeten we naar goede begrotingsdiscipline. Ja. Maar door hoe de zaak er nu voor staat... kunnen we misschien toch per land bekijken... of sommige landen het niet in iets minder rap tempo hoeven ja. te doen. Nou ja, dat zie je ook, ook politiek compromis. Natuurlijk om dat eigenlijk is... te zeggen dat die 3%-norm niet werkt bij ja. sommige landen. Nee, maar het gekke is wat je zegt: klopt ja. natuurlijk. Die 3%-norm is 20 jaar geleden bedacht, maar als je de, de economische groei en inflatieperspectieven van nu neemt, dan zou die nog veel lager moeten liggen eigenlijk. Hè. Maar je ziet nu gebeuren dat landen ruimte krijgen. Spanje nu net weer om toch wat langer te doen... over, over sanering van de overheidsuitgaven. Hoe um, zal dat gaan? Maken en we en even... je ziet dus iets heel interessants. Dat de rente in de zuidelijke landen... op het ogenblik dramatisch of fantastisch goed aan het dalen ja. is. Ja. Dus die beginnen ineens profijt te trekken... van wat er de afgelopen twee, drie jaar is gebeurd. Ja, nou, dat heeft dan even geduurd. Laten we even Mag kijken naar Cyprus. Dat is het laatste telgje, het lot aan, aan, ja. aan die schuldenboom... 10 miljard hè, voorlopig ja. gered, wordt er dan gezegd. Ook aan onze schuldenboom trouwens. Onze dus schuldenboom. dat komt ook uit die enquête vandaag, dat veel mensen niet weten dat hier klein deel van die schuld toch ook daar vandaan komt. Ja, ja een klei, een klei, van de staatsschuld. Ja, een klein deel is wel degelijk ja. dat wat wij ja. hè, mede bieden aan, aan die landen die het zo moeilijk hebben. Maar het is ja. niet de staatsschuld die ja. daardoor zo nee, hoog niet. ratelt. zoals jij zegt. Ja. Cyprus, 10 miljard lijkt dan voorlopig gered, maar zeggen uh, kenners. Laat je nou geen zand in de ogen strooien. De economie van dat land ligt volledig op zijn gat. Die moeten een heel ja. andere economie op gaan bouwen. Hoe denk je nou dat je aan 10 miljard genoeg hebt? Jongens, maak je borst maar nat. Dit is het begin. Ja, in de bankaire sector was al bekend. Cyprus had als, als bedrijfsmodel dat ze heel erg gunstig waren voor buitenlandse bedrijven. Ja. Dat wist ook iedereen. Dus als je een, een BV wilde hebben, dan moest je dat op Cyprus doen. Dat zijn ze kwijt. Ik bedoel, wie gaat er nu nog een BV of een, of een andere rechtspersoon op, uh, op Cyprus neerzetten? Dus die mensen hebben niks meer. Dat is nog een beetje toerisme en olijfolie en, en, en dat, dat is het. Uh, dus ja, ze zullen iets met iets nieuws moeten komen... maar niet meer zoveel gaan verdienen als ze deden. Nee, maar dus... ze zullen met iets nieuws moeten gaan komen. De pessimisten ja. zeggen, ja. nee, Europa zal met meer moeten komen... Ja, zodat dat dat zij dus ook, iets ja, nieuws dat op dat kunnen gaan zetten. Ja, nou ja Er was een ja? reden voor waarom, uh, waarom uh, Dijsselbloem... Uh, en de, de eurogroepen akkoord is gegaan met die 10 miljard... dat was namelijk dat ze dat vonden... dat Cyprus maximaal zou kunnen dragen als vergroting van zijn schuld. Want die 10 miljard ja. komt bij de Cypriotische schuld natuurlijk ook. En het IMF en, en Duitsland met steun van Nederland hebben dus gezegd... nou, meer dan dat moet je dat land niet met schulden opzadelen... anders krijg je hetzelfde probleem als we in Griekenland hebben. Dat die schuld van Griekenland is nu ik geloof, 200% of 180% van de Griekse economie. Dus het is veel en veel te groot. En dan moet je dus echt enorm gaan afschrijven. En dat wilde men in het geval van Cyprus... Wilde men die fout niet herhalen. Dus men heeft het gewoon een, aan een limiet gebonden, wat men bereid was aan schulden aan Griekenland of aan Cyprus te verstrekken. En de rest moest dus van hè, die rijke Russen, de banken, de aandeelhouders, de obligatieshouders, ja. weet ik wat komen. En ik vrees, ik vermoed eigenlijk dat Europa vooralsnog niet bereid zal zijn om meer aan die Cyprioten te lenen. Nee. Laten we even naar uh, het uh, splitsen van banken gaan. Daar hebben we het hier ook al vaker over gehad. Vier jaar geleden uh, was het een zin die niemand ooit bedacht zou hebben: het splitsen mm -hmm. van banken, het smelten van kazen. Splitsen van banken helpt helemaal niet, zegt Pieter Moerland van de Rabo gisteren in een verhaal. Hij zegt: Sterker nog, het splitsen van banken betekent: je hebt een zakengedeelte, een zakenbank ja. en een nutsbank. Die er is voor jou en mij, voor het sparen en voor krediet geven aan burgers. Moet je splitsen, dat is veilig. Nee, zegt hij. Sterker nog, het is onveiliger om dat te doen. Kilian? ja het is, het is een beetje de, de, natuurlijk de slager of de, de, de pastoor die van eigen parochie preekt Ze hebben er ook een zeker belang bij. Uh, maar de discussie moet niet zozeer zijn gaan we splitsen of gaan we niet splitsen. De, de vraag die, die we zouden moeten stellen is zijn de banken zoals ze vandaag zijn ingericht nog uh, veilig voor de samenleving. Dus als er iets gebeurt uh, wie betaalt dan de rekening en zijn ze eventueel zo uh, geconstrueerd dat als er iets misgaat dat dat dan... Eventueel geringfans, dat heet dat ja, Maar dat lag natuurlijk ook ten grondslag mooie, aan dit plan. Dat ja. zijn ze niet meer. Wat gaan we doen? Splitsen? Ja, dus wat ik, we krijgen dus nu de discussie wel splitsen. Sommige mensen zijn voor, sommige mensen zijn tegen. Maar moet, we, we zouden veel breder moeten nadenken: van, hebben we eigenlijk een financiële sector die. Die goed is voor onze samenleving. En ja, dan stel ik vast dat we op nog steeds een hele grote financiële sector hebben. En Nederland is die nog steeds vele malen groter dan onze hele economie bij elkaar. Um, en er zitten ook nog steeds best risicovolle activiteiten bij. Willen we dat? Want dat is een, een politiek verhaal. Ik, ik zeg nee. Ik bedoel, laat ik mijn kaart er meteen op tafel. Maar wat gooien. zeg je dan maar, als we toch even bij dat splitsen blijven? Want dit is nu een heel nieuw verhaal. Jij zegt nee, nou, die sector moet zo, op een heel andere manier moet ja, sowieso bijvoorbeeld. Maar daar kleiner. ben je er dus niet mee. Dus alleen de vraag van splitsen of niet splitsen, daar, daar ben je er niet mee. Um, ik denk ook in het geval van de ruimte. Bank dat het probleem ook niet zo groot is. Uh, maar ABN AMRO, zoals het bijvoorbeeld was, uh, was het wel veel te groot. En je moet nu niet weer een bank gaan opbouwen zoals ze vroeger waren. Bedoel, dan moet je, je moet niet uitgaan van de huidige situatie. Maar hoe ziet het, het bankaire landschap er over tien jaar uit? Ja, ik ben ik eigenlijk wel met uh, Kilian Eners... Als je kijkt naar de bankencrisis die we de afgelopen paar jaar in, in Nederland hebben gehad. SNS-bank, daar was het probleem dat in vastgoed, niet zozeer in zakenbankieren. Ja. Uh, DSB-bank, ja, dat was een soort weer uh, een, een, een, een, een handige bandiet van, uh, van, uh, van, van Scheringgang om zijn eigen hobby's te financieren. Fruitmachine. Uh, fruitmachine, ja. En, ja. en de Frieslandbank en iSafe, ja, dat waren toch een soort spaarbanken die omgevallen zijn. Dat was nou niet precies. Het probleem met zakenbankieren en nutsbankieren, wat daar nee. een rol speelde. Maar ja, banken moeten meer kapitaal gaan aanhouden... en natuurlijk veel meer uitkijken met de risico's die ze nemen. Maar dat, wat, dat meer kapitaal aanhouden, dat gebeurt ook al. Althans, dat voorschrift is er nu weer. Ja. In, zeker ja. in die nieuwe bankenunie en, ja. en, en, en alle verdragen waar ze was. Het Zurich, die daar, uh, over Basel. Die daarover ging, Basel 3 <laughs> ja. en 4. Dat drie. moeten ze al zorgen dat ze een, ja. een, een, dat een enorme langzaam, buffer hebben. Dat gaat ja. heel langzaam. En dat gaat ten koste overigens van de kredietverlening. Dat is één van de redenen waarom de kredietverlening zo op zijn gat ligt. Ja. Wat ik heel merkwaardig vind... Uh, is dat we hebben een crisis gehad in de bankaire sector. Nou, rol noemde net al even een rijtje op van banken die failliet is gegaan. Maar hij houdt erop dat het grootste deel van de Nederlandse bankaire sector... eigenlijk failliet is of steun heeft gehad van de overheid... Uh, het, het minste wat je dan toch kan doen... is nadenken over hoe je het dan wel wil. En ik heb tot op heden... ik weet nu, er is een commissie Wijfels... die is daarmee bezig. Nou, voor het eerst in 4,5 jaar dat ik denk... er wordt dus fundamenteel nagedacht over de vraag... hoe moet het wel? In plaats van al die deelstukjes van... moeten we nou splitsen of niet mm -hmm. splitsen? Of um, mogen we in welke buitenlanden <kacht> mogen we zitten? Dat soort dingen. Ik bedoel, het moet wat voor gedachten bekreken. komen erop in die commissie Wijfels? Heb je daar enig idee van? Heb je al, lekt er al iets zo'n beetje door? Ja, nou... Um, uh, nee, maar... Laten we zeggen, de mensen die erin zitten... hebben ook meegedaan aan bijvoorbeeld het Sustainable Finance Lab... die gisteren weer bij elkaar kwam. Uh, dus de, de gedachten van de mensen die in die commissie zitten... zijn toch wel redelijk bekend. En die gaan toch wel wat verder dan, uh, dan bijvoorbeeld meneer Moerland gisteren zei. Mm -hmm. Uh, en om voor mijn eigen parochie te preken, uh, bijvoorbeeld het, het volledig afschaffen van bonussen, wordt daar, werd daar ook in besproken. Maar ik vind dat een goede zaak. Nog even, jij ook trouwens, hoe? Die bonussen? Ja, nee, ja, ja. dat ja, is maar een voorbeeld. Mensen... Maar in ieder geval dat je fundamenteel nadenkt ja. over hoe moet het dan wel. En mm -hmm. nou ja, de beloning is er daar één component van. Ik, ik las net dat de hoofdredacteur van NRC Hansblad een bonus krijgt omdat het zo goed gegaan is dit jaar. Dus het, het moet niet gekker worden. Ja, als, weg, uh, ook als journalisten ja. bonussen gaan krijgen, dan... Uh, ja, dan wordt het misschien wel tijd om te beginnen bij die bankiers <laughs> om ze eens af te schaffen. <laughs> Tuurlijk. Ja, Nog even wat jij net zei, dat blijft toch ook interessant. Dat de, de, de banken die veel meer eigen buffers, kapitaalbuffers moeten opbouwen. En dat gaat, zeg jij, Roel, ten koste van de kredietverstrekking, kredietverlening aan, aan burgers en aan kleinbedrijven. En ook aan grotere bedrijven. En ook uh, uh, datzelfde wordt gezegd over die hoge uh, uh, hypotheeklasten, die ho hoge rente op hypotheken. Dat ze zeggen, ja, dan kunnen de banken zeggen, daar kunnen wij helemaal niets aan ja, doen. Dat, dat komt door alle onzin. regels die ons opgedragen zijn. Er is nu vandaag net weer een bericht over verschenen dat dat echt niet klopt en dat de banken daar nee. toch op aangesproken moeten worden. Nee. gebeurt niet. Kijk, bij een normaal Klien... bedrijf wat wordt overgenomen, is het eerste wat je doet als overnemende partij, is je snijdt in de kosten. Ja, als het niet goed gaat met je bedrijf, dan gaan de mensen uit, gaat het salaris omlaag. Dus het wordt rigoureus in de kosten gesneden. Wat banken hebben gedaan, is eigenlijk rigoureus de inkomsten verhoogd. Ze dus hebben we gewoon aan de andere kant een andere knop gedraaid. Uh, dus als het gaat niet goed, dan moeten we gewoon meer inkomsten komen. Maar er is niemand die bedacht heeft, we hebben veel te dure panden, veel te groot leasepark, veel te hoge bonussen, veel te hoge salarissen. Daar gaan we eerst in snijden en vervolgens kijken we nog of we nou ja, eventueel de tarieven van klanten omhoog moeten. Dus het bancaire landschap is geen vrije markt en mensen kunnen gewoon doen wat ze willen. En dat doen ze dus ook. Het was wel opmerkelijk hoor. toen Dijsselbloem een paar maanden... Toen in, ik geloof dat het na, vlak na die uh, nationalisatie van de SNS was... dat hij zei van er moet misschien eens naar de salaris, uh, salarisstructuur... en het salarisgebouw in het bankwezen geke, gekeken worden... toen meteen de vakbeweging op zijn achterste benen stond. En inderdaad nooit meer iets van gehoord. Mm -hmm. iets, ja, uh, dat heb ik wel in kranten gelezen... dat toch de arbeidsvoorzieningen in het bankwezen... nog steeds uh, behoorlijk goed zijn vergeleken bij andere sectoren. Maar, en dan niet alleen de top, maar gewoon over het hele bedrijf gemeten. Als ik dit zo hoor is het splitsen van banken... we zijn al helemaal vergeten dat we daarover oh ja. begonnen, ja. dat stelt helemaal niets voor. Je moet eigenlijk niet het, een... het splitsen van banken, het voorkomen plat maken en helemaal opnieuw beginnen. Je zou helemaal Nieuwe opnieuw opbouwen. moeten nadenken. Want na de Tweede Wereldoorlog is dat ook gedaan. Uh, Bretton Woods uit mijn hoofd. Jij weet ja. het vast beter dan ik, uh, Roel. Is nagedacht, hoe, hoe moet het nou verder? En, en zo, zo doe je dat meestal met een grote crisis. Dat je denkt, hoe moet het nou verder? En daar wacht ik eigenlijk nog steeds op. Het is een beetje hapsnap. En nou, dan wordt er weer een SNS overgenomen. Dan bedenken we dat de salarissen omlaag moeten. En dan hoor je er niks meer van. Omdat mm -hmm. meneer Dijsselbloem het te druk heeft met uh, buitenspelen. Nog even, de, die SNS die overgenomen is. Er speelde gisteren en vandaag uh, een zaak. Diende bij de ondernemingskamer. Ja. De effectenbezitters, die helemaal nul gecompenseerd kregen, die uh, hebben die zaak voorgelegd aan de ondernemingskamer. We hadden Jan Maarten Slachter eerder even aan de lijn. Dus is de voorzitter van ja, ja. de vereniging. En um, ja, die zei dat hij er wel een goed gevoel bij had dat, uh, uh, dat er in elk geval serieus gekeken wordt naar hun argumenten. Wat denk jij, Kilian? Maken zij toch nog kans op een, op een kleine compensatie? En zou je het terecht vinden? Uh, het is echt koffiedik kijken. Uh, dus Het is onder de rechter, dus, dus ik, ik, kan, ik kan er echt niet over oordelen. Wat ik, wat ik wel vind, is dat. Um, de aandeelhouders, en misschien zijn ze, hebben ze verkeerde informatie gehad... mag de rechter al beslissen, maar op het moment dat sommige aandeelhouders instapten... was al duidelijk dat het een zinkend schip was. Dus daar hebben mm -hmm. mensen op gespeculeerd. He, je wilt toch niet dat mensen geld gaan verdienen over de rug van de belastingbetaler? Dus ik kan daar weinig begrip voor opbrengen. No. Het is een risico wat ze genomen hebben, Dan moeten ze ook maar op de zitten. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, nou ja, het, is wel, het, het was wel een soort Stalinistische staatsgreep natuurlijk die Dijsselbloem heeft gepleegd. Hij die stond in de wet, gewoon, wet overigens. Die, ja, maar dus gewoon nul compensatie. Mm -hmm. Een nationalisatie zonder, zonder betaling is wel vrij uitzonderlijk. Dat gebeurt al niet iedere dag. Ja. En um, ik kan me voorstellen dat het de Vereniging van Effectenbezitters... daarom die zaak heeft aangespannen. Het zou ook wel interessant zijn, want er moet een soort precedentwerking ja, vanuit gaan... Juist. voor die nieuwe wet, die interventiewet, he, waar ook misschien in de toekomst nog eens gebruik van gemaakt zal worden. Ja, nou een deze dagen krijgen we uitspraken van die ondernemingskamer. Heel hartelijk bedankt, Kirjan Wawoe en Roe Jansen. Dit was de villa voor vandaag Zometeen Het Radio 1 Journaal met Tim Overdiek. En Tim. daarin keren we terug naar Leiden om te kijken hoe de stemming is geweest. Onder scholieren, docenten en ouders. Omdat het toch wel een ongemakkelijk gevoel was te bespuren vanmorgen. Eh, omdat het nog zoveel onduidelijk is wat er is gebeurd de afgelopen dagen. Vandaag over een week is de inhuldiging. Menoré Meijer ontmoet deze middag Willem-Alexander en Maxima. Het is een informele ontmoeting, dus verwacht geen geluid. Of er nieuws in zit, weet ik ook niet. Uit ervaring misschien weet een ik... liedje op de achtergrond? Dat zijn misschien kunnen ze dat wat dat oefenen. oefenen. Ja, ja. Maar we mogen niks opnemen. Nee, maar dat gaat zo bij zo'n informele ontmoeting met Koningshuisverslaggevers. Uit, uit, uit ervaring weet ik wel dat zo'n beetje alles wat Oranje is, tot nieuws wordt bestempeld. Dus het is terug te horen in het journaal. Tim, dankjewel. Dit is Radio 1. En wij gaan eerst luisteren naar het NOS-journaal met Dorald Megens. De politie blijft ook morgen en mogelijk nog langer posten bij die middelbare scholen en mbo-opleidingen in Leiden, heeft de burgemeester Lenvering bekendgemaakt. Volgens de burgemeester blijft de dreigingssituatie onveranderd. De jongen die vast vanwege de dreiging van een schietpartij op een school is vandaag vrijgelaten.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 En Alessandro Petacchi stopt met wielrennen. De Italiaanse topsprinter schrijft op de website van zijn ploeg Lampre dat hij zijn loopbaan per direct beëindigt. De 39-jarige renner wil meer tijd voor zichzelf en voor zijn familie. Dat zijn de hoofdpunten. En informatie over het verkeer krijgt u van Wijnand Zwaan. Het is niet drukker dan normaal op dinsdag. De meeste files zien we nu op de wegen rond Utrecht en Rotterdam. Wel een paar opvallende zaken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... daar staat voor de afrit Everdingen 5 kilometer stil... er staat een kapotte vrachtwagen die blokkeert de rechte rijstrook. Er staat ook nog even een kapotte auto op de A4... van Amsterdam naar Den Haag, nabij het rinkwaard -acproduct. De De Rijnstrook is dicht. En de A15 van Rotterdam naar Gorkum... daar is een auto stilgevallen bij Sliedrecht-West. vanaf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 Goedemiddag. Het gevaar van de zogeheten Lone Wolf. De eenling die in stilte een aanslag beraamt. Hoe stop je die? Een actuele vraag met 30 april voor de deur. De AIVD heeft er de handen vol aan. Zoals de inlichtingendienst ook druk is met, is met het opsporen van jihadisten. En dat in tijden van bezuinigingen. We weten nog steeds niet wie de dreiging had geuit tegen een school in Leiden. De scholen waren vandaag weer open. Reden voor Josephine Trehi om terug te keren naar de stad. Waar vanochtend toch wat nerveusiteit was te bespeuren. U hebt het vast over. Hem gehad vandaag Robin van Persie, zijn hat-trick, dat wonderschone doelpunt... het kampioenschap met Manchester United. Wij gaan vanmiddag terug naar zijn jongste voetbaljeugd. Die begon bij Excelsior. Dit en nog veel meer in het NWS Radio 1 Journaal. We zijn er tot half zeven vanavond. Vanmiddag presenteerde minister Plasterk het jaarverslag van de inlichtingendienst AIVD. Veel opzienbare nieuws bevatte het niet, maar de voor de goede lezer staat het vol wetenswaardigheden. En zo'n goede lezer, Robert Bas, dat ben jij. Ja, nou ja, het is eigenlijk wel een beetje wat je over al zegt. Hè. Veel nieuws bevat het niet. Het is heel erg goed tussen de regels doorlezen. En wat viel een... je op? Nou, het opvalt dat er juist heel weinig in staat wat concreet is. Het is heel erg algemeen. Heel veel over definities en heel veel over zaken die we eigenlijk wel weten. Uh, um, ook in de toelichting moest plastic echt vaak het antwoord schuldig blijken. Op, zeg maar, van ja, wat zijn nou de details? Hè, hoeveel jongeren zijn er bijvoorbeeld op jihadreis gereisd naar Syrië? Uh, wie zijn het? Wie zitten erachter? De vragen daarop hebben we eigenlijk niet gekregen. Hm. Daar kwam je mee weg? Ja, daar, op een gegeven moment probeer het linksom, rechtsom, drie keer, vier keer, en je uh, antwoord krijg je dan niet. En ja, de vraag is natuurlijk: waarom krijg je dat antwoord niet? Wat, Wat denk jij? Nou, ik denk dat het een mix is van... Uh, dat ze het ook gedeeltelijk niet weten. En gedeeltelijk uh, wil de AIVD nooit in de eigen keuken laten zien. Ze willen eigenlijk niet, zoals ze dat zelf zeggen... van wat is nou hun kennisniveau uh, aan de buitenwereld laten zien. Maar je voelt toch ook wel... Uh, bijvoorbeeld als het om die jihadreizen gaat... in de media staan heel andere verhalen... dan in het jaarverslag of het jaarplan staan. Je kan je afvragen of ze inderdaad wel zo op de hoogte zijn... van de omvang van uh, dit probleem. Ja, de AIVD, zo weten we, zijn al jaren, is al jaren bezig... met het met spuren naar extremistische groeperingen in Nederland. Waar zitten het? De gevaren. Um, geeft het rapport daar enig meer zicht op? Nee, eigenlijk niet. Uh, je, uh, je ziet, er worden een aantal namen voor het eerst genoemd van groeperingen die mogelijk achter die jihadreizen zitten. Daar zeggen ze ook van een aantal van die sleutelfiguren, hè, bijvoorbeeld Sharia voor Holland Behind Bars, die zijn zelf ook afgereisd. Dat wisten we eigenlijk ook wel een beetje, maar het is voor het eerst dat ze dat zelf noemen. Uh, maar als je dan door gaat vragen van, ja, uh, hoe zitten die structuren in elkaar? Uit welke regio vertrekken die mensen? Eigenlijk is het belangrijkste nieuws dat het daar het antwoord niet op wordt gegeven. Omdat ze het niet willen geven of omdat ze het niet kunnen geven? Ja, dat is de grote vraag. Uh, kunnen ze wel geven of niet. Uh, wat je heel vaak hoort is dat journalisten eigenlijk, je heeft publicaties geweest de laatste week, dat die misschien wel op sommige punten beter op de hoogte zijn dan de AIVD. Journalisten kunnen misschien ook wel meer. Een journalist kan gewoon aanbellen bij een familie van klopt het dat uw zoon is vertrokken. AIVD is wat huiverig daarvoor. AIVD zegt op dit moment vanavond ergens tussen de 40 en 100 mensen zijn vertrokken. Die 40 houden aan, dat is wat wij zelf bevestigd hebben nou. Als je die aantallen optelt die journalisten hebben uitgevonden kom je al ver boven die 40 uit. Uh, zijn ze nog met meer zaken bezig dan de jihadisten? Want dat is eigenlijk de grote prioriteit van de afgelopen tijd. Ja, de jihadisten, dat trekt natuurlijk op dit moment de aandacht. En alle berichten over mensen die uit uh, Delft zijn vertrokken bijvoorbeeld. Maar natuurlijk, er gebeurt meer spionage door Rusland, spionage door China, spionage door Iran. Ook heel duidelijk in Nederland. Dat is ook een belangrijke poot. En wat je natuurlijk heel veel ziet, onderzoek wat er dit moment gedaan wordt in het kader van 30 april. Wat, wat doen ze dan? Nou, Je kan je voorstellen, de, de, de Lone Wolves, zoals ze genoemd worden, of de, de, de, de IVD noemt dat zelf, de potentieel gevaarlijke eenlingen. Dat is een enorme zorg voor uh, 30 april. Groot evenement, veel mensen bij elkaar. Koninklijk Huis is altijd toch wel heel erg uh, een obsessie voor een deel van deze eenlingen. Uh, de vrees is natuurlijk enorm. Dat Iemand daar iets gaat doen. We hebben dat gezien met koningendag in Apeldoorn. We hebben dat gezien met de vaccinelichthouder werpen. Eén zo'n actie. De damschreeuw is ook zo'n voorbeeld. Kan natuurlijk een enorme smet zijn op het hele feest. Gaan we na vijf uur over verder praten. Dit na aanleiding van het jaarverslag van de AIVD. Robert Bas, dankjewel. In Leiden zijn vandaag alle scholen weer open gegaan nadat ze gisteren werden gesloten. Na dat dreigement over een mogelijke schietpartij op een school. De verdachte die was opgepakt is weer vrijgelaten. Hij zou niets te maken hebben met de zaak. Op de Leidse Beestenmarkt, zo heet dat daar, verslaggever Josephine Trehi. Daar was je gisteren ook. Wat hoop je er vandaag aan te treffen? Ja, inderdaad, gisteren ook hier op het plein. Waar een uh, grote ras is van een uh, filiaal van een bekende hamburgerketen. En er hangen allemaal scholieren gisteren ook. En gisteren merkte ik dat er toch best wel wat ongerustheid was... weer over het naar school gaan en hoe dat allemaal moet. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat uh, vandaag verlopen is bij iedereen. Het is wel grappig, want ik zag gelijk al wat bekende gezichten. Het is echt een typische hangplek hier. Hier zit het meisje wat ik gisteren ook sprak. Hi, hoe is het gegaan gisteren? Ja, het was wel een beetje normaal, alleen er stonden voor de deur... Stonden er stonden politieagenten. Ja, verder was het gewoon een normale dag. Waren er nog leerlingen thuisgebleven? Ja, de helft van de klas was er niet. Maar verder, het was wel gewoon druk. Hoe ging dat toen jullie de eerste les? Werd er toen nog iets over gezegd? Ja, eigenlijk de eerste les uh, weet het, ging de leraar alleen maar praten daarover. Wat zei die? Nou, over, uh, over wat er op het nieuws was geweest zo, en wat de kinderen ervan vonden. Maar, uh, en het tweede lesje was gewoon normaal. Nu in ieder geval lekker even in de zon. Ja. <laughs> Ja, inmiddels hebben we ook begrepen dat de politiebewaking morgen ook nog steeds zal zijn bij de scholen. Dus daar ook straks wat meer over. En ik ben bijvoorbeeld ook heel benieuwd hoe de scholen dan omgaan met die leerlingen die thuis blijven. Hè? Of uh, thuisgehouden worden door hun ouders. Ja, nogal uh, veel mensen bleven thuis. Als ik zo beluisterd naar bij jou, die hangplek. Uh... Ja, daarom. En uh, worden leerplichtambtenaren daarop afgestuurd of niet? Houden ze eigenlijk geen idee. Dus dat gaan we straks al even over hebben. Tot zo, Jasvien. Zo. Jo. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. In Besloten Kring is vanmiddag de oud bisschop van Breda... Monsignor Muskens begraven. Dat gebeurde in Elshout. De uitvaartmis in Breda was wel openbaar. De 500 stoelen in de Sint-Antonius-kathedraal waren niet allemaal bezet. Verslag geef ik aan Alberts. Een erehaag van priesters wacht de bischop op... En ook een aantal mensen, belangstellenden, is stil blijven staan. Ja, en we komen hier toevallig langs. Maar ik vond Muskus wel een hele bijzondere man. Dus ik heb zoiets van. Ja, je moet een hele mooie begrafenis krijgen, vind ik. Toch? Het wordt een sobere viering, begreep ik. Ja, ja. Maar dat ja, past ook wel bij hem, hè? Dat past bij hem. Geen toeters en bellen, daar hield hij niet van. Hij was de een van hetzelfde. Hij maakte met iedereen hier op straat een praatje. Geweldig, echt, ja. Nu valt het mij op dat het relatief rustig is. Er zijn nu wel wat mensen die blijven staan om te kijken. Middag ja, mensen hebben afscheid kunnen nemen en er waren weinig mensen. Ik begrijp dat echt niet. Ik vind dat zo vreemd. Gaat het zijn omdat hij al een aantal jaren buiten publiciteit was, buiten beeld? Waarschijnlijk wel. Ik vind dat wel heel jammer. Hij verdient dat het hier helemaal vol staat. En dan stapvoet komt de auto aangereden met daarin de kist met monsieur Muskus. Aan de achter lopen de bisschoppen. Wij zijn hier vanmorgen bijeen om te bidden voor Monseigneur Martinus Muskens. Hij had zo van die eigenzinnige uitspraken die opborrelden... En waarmee hij iedereen wist te verrassen. Niet voor iedereen was meteen duidelijk waar die uitspraken vandaan kwamen. En niet voor iedereen was het meteen makkelijk om ermee om te gaan. Hoe neem je afscheid van zo'n markante bischop? Ik citeer uit zijn laatste boek over doodgaan, over afscheid nemen. En dan ga ik dood op een dag. Ik vind het eng, maar ik ben er niet bang voor. Ik hoop vooral dat ik de kans krijg om bewust afscheid te nemen van het leven en van de mensen om me heen, zodat ik mijn sterven kan beleven als een overgaat. Van Monsieur Muscus is er gelegenheid om na afloop van de viering geld te doneren. En dat gaat naar de voedselbank. En mensen geven ruimhartig. Ze zelfs een biljet van 50 euro. Veel tientjes, veel vijfjes, veel twintigjes. paar pas verderop krijgt iedereen een bitprintje in de hand. Met daarop een foto van Monsieur Muscus. Sereen lachend. En kaarsen op de achtergrond. De uitvaartmis vanmiddag in Breda. We hebben bij Wijnand Spaan. Het was behoorlijk rampzalig vanochtend op de weg. Hoe was het nu? Een stuk beter. De meeste files staan wel bij Rotterdam. Vooral op de A15. Maar over het algemeen verloopt de avondspits niet al te druk. De A15 naar Gorkum staat voor Sliedrecht West. Zes kilometer file. Er is daar een auto stilgevallen. Die blokkeert de rechte rijstrook. Elders op de A15 richting Europoort. Voor de Tunnel 5. Door een ongeluk zijn zelfs twee rijstroken dicht. Oud-Maaschirurg Nick R. van het Scheperziekenhuis in Emmen... wordt slechts in één zaak vervolgd, terwijl er 17 aanklachten tegen hem waren. Het Openbaar Ministerie legt uit waarom ze in 16 gevallen... niet tot vervolging over kunnen gaan. Waar we tegenaan zijn gelopen is... wij moeten grove nalatigheid bewijzen in al die zaken. En uiteindelijk zeggen deskundigen die naar de dossiers hebben gekeken, ja dat zit er niet in. Wij kunnen niet aantonen dat die grofelijk nalatig is geweest. Allerlei complicaties, ook hele nare gevolgen, soms de dood tot gevolg, maar geen grove nalatigheid. En dat is de belangrijkste reden waarom wij niet kunnen vervolgen. Het Openbaar Ministerie. De chirurg zou verantwoordelijk zijn voor het overlijden van zes patiënten... na het aanbrengen van een maagband. Daarnaast wordt hij verdacht van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Slachtoffers en nabestaanden reageerden vanmiddag verbijsterd. Gezondheidseconoom Guus Schrijvers, goedemiddag. Goedemiddag. Begrijpt u die verbijstering bij familie ja, en oud natuurlijk. Het is afschuwelijk dat dit op dit moment dat dit dus niet lukt. En uh, ik snap dat, dat die uh, patiënten en nabestaanden daar heel erg boos over zijn. Ik heb misschien, uh, ja, wat troost, maar ik, ik vind het ook die grove nalatigheid. Kijk, het zou kunnen zijn dat het ministerie, het OM, het Openbaar Ministerie, niet genoeg deskundigen heeft ingeschakeld. Ik had de indruk dat er maar één deskundige is ingeschakeld. Wat in België. Ja, ik denk dat je toch, uh, toch eigenlijk een trio moet hebben. Dat had beter gekund. Een ander ding is: um, ik vind ook dat wellicht hebben ze het niet kunnen vinden omdat de dossiers niet goed zijn bijgehouden. Het was een groot dossier, 6000 pagina's. Het is drie jaar onderzoek geweest en inderdaad, vanuit België werd een deskundige ingeschakeld. Maar dan mag je de, de, toch verwachten ik heb dat de woorden Het nu over de is. medische dossiers van de dokter zelf. Ik heb niet, tot nu toe niet begrepen of daar alles is in verantwoord wat de dokter heeft gedaan. Kijk, die dossiervoering van de specialisten is niet altijd op orde. En dan is het heel moeilijk om te reconstrueren wat er precies is plaatsgevonden. Dus... Als dat zo is, dat er geen goed dossier is bijgehouden, dan is dus in ieder geval een specialist aan te klagen van u hebt niet goed dus een dossier bijgehouden. Maar dat, dat levert niet op dat je dus grove nalatigheid kunt aantonen. Ik heb dus, op dit moment weet ik dat niet. Ik denk wel dat er ruimte is voor een iets makkelijker, iets andere procedure. Dat is de civiele procedure. Uh, dat is denk ik zeker de moeite waard om door te gaan. En wat ik ook en, en Want wat, wat, om... wat kan een familie en een nabestaan en een oud patiënt via, wat ik begrijp, dat is een zogenaamde artikel 12-procedure, hè? Ja. Ja, wat, wat kunnen ze dan daarmee uh, nog bereiken? Nou, genoegdoening, zowel financieel als ook in uh, emotionele zin. Dan heb je in ieder geval een buitenstaande een rechter die heeft gezegd... Ik... Ik heb dat allemaal beoordeeld. En ik ben het inderdaad eens dat hier sprake van een onrechtmatige daad. Ja, maar... Ik ben het inderdaad eens dat deze patiënten slachtoffer zijn geworden van een oplichter. Ja, dan loopt u daarop vooruit. U schetst zelf het beeld dat het dossier niet in orde is. Als het Openbaar Ministerie nou, zelf tot de conclusie komt... Het Openbaar Ministerie moet nog zwaardere bewijskracht hebben. En als dat niet gevonden is in de, in de stukken... Uh, dan kan een, een civiele burgerrechter daar wel een mogelijkheid voor bieden. Ja, voor toekomstige gevallen, meneer Schrijvers, hoe, hoe, hoe, hoe zouden slachtoffers makkelijker hun recht kunnen halen zonder uiteindelijk naar de civiele rechter te moeten stappen? Hoe nou, zou het eerste, in de toekomst beter een kunnen worden geregeld? Dossier, zou deze patiënten ook inzagerecht moeten hebben in hun dossiers? Daar wordt enorm om geknokt, ook om elektronisch inzagerecht. Dat kun je dus in de toekomst je op die manier zoiets vermijden. Wat ik ook heel belangrijk vind, het Openbaar Ministerie is niet zo deskundig op medische terreinen. En er wordt al jaren gepleit om een medische strafkamer te creëren. En dit is nou een incident die hier nou maar eens een keer over moet worden nagedacht. Ik zelf voel daarvoor om dus te zeggen, we hebben een aparte rechtbank voor dit soort medische uh, nalatigheid hebben we nodig. Het punt is ook dat er een, de betreffende arts heeft zich uit het bigregister register laten uitgaan uitschrijven. Hij kan dus ook niet meer voor de tuchtrechter komen, want er is al geen arts meer. Dat vind ik ook heel kwalijk. Dus ik denk dat er binnen het Openbaar Ministerie nog maar eens goed moet worden nagedacht. of men de deskundigheid op medisch terrein niet wat moet verhogen. met de aparte medische strafkamer. En ik vind ook. Eén deskundige uit België vind ik erg beperkt. Ik ken niet alle ins en outs hoe die heeft gewerkt en zo. Maar in dit verband had ik toch wel uh, teamwork beter gevonden... dat er twee, drie mensen hadden meegedaan. Want we hebben het nu over één maagchirurg... Uh, die dus 17 aanklachten tegen zich zag geformuleerd. Uh, deze staak, uh, zaak staat, als ik zo goed naar u luister, niet op zich. Nou... Er is, deze zaak staat op zich. En nee, wat ik bedoel is dat het, het, zo het is. ernstig is geworden, maar deskundigheid van bij het Openbaar ministerie zou best omhoog kunnen. En ik vind dat de statusvoering van uh, Meesbeest is in het ziekenhuis, soms de wens overlaten. En dat zal in de civielrechtelijke procedure ook naar voren komen. Die uh, bij de burgerrechter die geeft iets eerder het uh, de, de slachtoffer, de andere partij, ook uh, mogelijkheden om te procederen. En dan hebben ze in ieder geval genoeg doning in emotionele zin en wellicht ook in financiële zin. Goed, twee boodschappen. Stap, na, uh, stap naar die civiele rechter en voor het openbaar ministerie, kijk even goed naar je eigen deskundigheid op dit. Gebied. Uh, Guus Schijvers, ik uh, dank u hartelijk. Oh, graag gedaan. Tot, ziens. Tot de volgende keer. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviewers. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. Uit 1984 en ik heb altijd gedacht dat het nummer In The Name Of Love heette, maar het staat hier op papier Pride. Een beetje YouTube 2 fan uh, gaat nu op mijn schilder, maar dat is het dus. Gerrit Hiemstra, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, een hoop regen hè? vanmorgen, althans het gevoel was het zo'n beetje. Veel files volgens de ANWB kwam dat ook door die regenval, maar uh, je hebt even gekeken, is er veel gevallen eigenlijk? Nee, helemaal niet. Uh, er is maar een millimeter gevallen en dat kan toch die files niet veroorzaakt hebben, denk ik. Maar goed, het heeft een beetje geregend en dat was ook de verwachting. Dus ik ben tevreden. Oké, okay, ja, want we zijn tevreden vooral er nu inmiddels opklaringen zijn in het hele land. Best aangenaam, niks ja. aan doen zou ik willen zeggen. Dus laten we het maar over morgen hebben. Want Nederland, zo begreep ik van je, ligt in de buurt van een frontje. Waar, wat, wanneer en hoe gaan we hier iets van merken? Ja, nou dat is hetzelfde frontje wat ook die regen vanochtend heeft veroorzaakt. En dat zorgt er ook voor dat er nu nog steeds bewolking in het oosten en zuiden van het land voorkomt. Dat front dat komt vannacht weer terug. En daarmee komen wij morgen aan de warme kant van het front. Uh, de lucht die, er wordt ook extra warme lucht aangevoerd vanuit het zuiden. En ja, vanuit het zuiden knapt het weer dus morgen op. En de temperatuur die zal een stuk hoger zijn dan vandaag. Ik denk dat we morgen op een graad of 14 in het noordwesten van het land uitkomen. Maar in het zuidoosten van het land kan het wel zo'n 20 graden worden. Zo. En dat is toch een groot verschil met vandaag. Behalve in het noorden. Ja, want daar blijft het frontje hangen en daar uh, blijft het bewolkt. Het wordt al wel trouwens zacht, hè? de temperatuur gaat daar ook omhoog. Maar af en toe kan er wat lichte regen, wat motregen of zo uit die bewolking vallen. Nou, dan is het zo dat het front ook vrijdag nog bij ons in de buurt blijft. Uh, ook dan in het noorden van het land nog steeds kans op wat regen. Maar in de rest van het land blijven we gewoon in de zachte lucht zitten. En temperaturen kan, kunnen dan oplopen tot zo'n 22 graden in Limburg. Zo, nou, die is daar genoteerd. Ja. Geert Hiemstra, dankjewel. We hadden het over 1984. In dat jaar was koningin Beatrix het eerste koninklijke staatshoofd... dat het Europarlement toesprak. En ze bleef de Europese eenwording altijd zien als vredesproject. Haar zoon, Constantijn, werkt voor Eurocommissaris Nelly Kroes. Correspondent D. was erbij toen hij de expositie opende. Wim van der Kamp en de prins duiken onder de lindoor achter de microfoon. Dames en heren, het is een eerbetoon aan koningin Beatrix... De generatie van mijn ouders en grootouders was dat een band die uh, geworteld was in ervaring met de oorlog. Een ervaring dat dat nooit meer moest gebeuren. En dus eentje waar Europa een deel was van de oplossing voor stabiliteit, vrede en uh, welvaart. Um, generaties daarna hebben Europa op een, uh, op een meer diverse manier meegemaakt. En Europa moet er alles aan doen om te bewijzen dat het waarde toevoegt. Dank u zeer. Uit uw woorden begrijp ik dat u de liefde voor Europa niet langer meer als vanzelfsprekend acht. Liefde, ik heb, ik heb liefde voor heel veel dingen, maar uh, het, is niet, het gaat niet om liefde. Bedoel, het gaat om uh, wat is de waarde van Europa en wat voegt er toe. En uh, uh, Ik denk dat, uh, dat ook in dit tijdsgevricht Europa ontzettend belangrijk is. Maar je moet het iedere keer opnieuw inhoud geven, niks is vanzelfsprekend. Dus, uh, en daar werken we natuurlijk hard aan. Uw broer, zal hij zich op dezelfde manier opstellen? Een boer heeft zijn eigen relaties met, met Europa, met Nederland... ...vult dat op zijn manier in. En um, Nederland in Europa is een ander Nederland in een ander Europa... ...dan in de tijd dat mijn moeder aantrad. Het is een hele goede promotie van Nederland. Hans van Balen, VVD, Europarlementariër. De koningin heeft altijd interesse getoond... ...door uh, zich in de Europese kwestie te verdiepen... ...in het Europees parlement te spreken. En nou ja, uh, een van haar zoons is nu uh, de chefkabinet van mevrouw Kroes... ...de Eurocommissaris. Wim van den Kamp, Europarlementariër voor CDA, initiatiefnemer van deze expositie. Uh, wat prins Constantijn net ook zei, uh, al die drie zoons zijn opgevoed met een grote Europa-gedachte. Dat komt zowel door de koningin als door prins Klaus. Uh, wat hij ook terecht zei, het is een andere tijd dan toen de koningin het Europees parlement uh, toesprak. Het is niet meer vanzelfsprekend. Uh, die legitimatie van Europa die moet anno 2013 uh, opnieuw worden ingevuld. Daar zal ook koning Willem Alexander een rol in moeten spelen. Moeten spelen, zeg je? Ja, ik, ik, kijk, een staatshoofd heeft een uh, bindende functie voor heel Nederland. En heel Nederland is nou eenmaal een belangrijke speler in Europa. Dus hoe je het went of keert, de nieuwe koning zal met Europa worden geconfronteerd. En dan moet er een schaar zijn, want we aansteken. <lacht> Lintjes branden, dat is oké. Okay. En toen was men de dus scharen vergeten. Maar gelukkig heeft Europarlementariër van de VVD aan zijn sleutelbos... een heel klein Zwitserse zakmesje. Knippen. Daar hebben we dit Zwitserse zakmes voor. De officiële actie van prins Constantijn in Brussel. Menno Remaier gaat deze middag een ontmoeting met zijn broer... de aanstaande koning. Daarvan verslag later deze uitzending van het NWS Radio 1 -journaal. Elke werkdag... BNN Today. Vaak kwam nou die enorme hoos aan negativiteit tegen dat koningslied vandaan? Om half negen op Radio 1. Wie is verantwoordelijk? En ineens wist ik het. Jij, Willemijn. Luister en kijk mee op radio1.nl. Vrijdag nog. Laten we even luisteren wat je toen zei. Ja, en dan, dan is het gewoon een, een... lamme tekst. Ja, het, het gaat ja, nergens het gaat over... Niet. Kut. Het is een fucking power ballad. Ja. Echt ongelooflijk, Willemijn. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.